Uh, met de we zijn nu in twee uur aangeland Goedemorgen, Zandvoort. En aan tafel aan de zijn we zeer geëerd mee. Zit Joop Wiermsen, onze wethouder. Met een uitgebreide portefeuille. En we hebben een aantal punten die we graag even met hem de durven te praten. Allereerst. Er zijn... Goedemorgen, Pieter. Goedemorgen, Joop. Goedemorgen, Joop. Allereerst. Er zijn vragen in het dorp over de schoonmaak van de openbare ruimte. Um... Ja, men kijkt dan naar het lang verleden waarschijnlijk, dat als er een, op zaterdag een feestje was, zaterdagavond, dat dan op zondagmorgen de, de dienst publieke werken met veegwagens erop in ging om het schoon te maken. Um, en die, die zeggen dan van, ja, sinds we naar Arnhem zijn gegaan zie je dat het minder is. Wat is jouw opinie daarover? Nou, mijn opinie is allereerst dat eh, als er hier in het dorp iets fout gaat, dan wordt er meteen verwezen naar de samenwerking met Haarlem. En volgens mij is dat niet terecht, want wij werken, zeg maar, onze oude publieke werkenafdeling zeg maar, is overgegaan naar, naar Spanenlanden. Die zitten nog gewoon op de remise en alles wat zeg maar, Spanenlanden hier in het dorp doet, dat wordt gewoon vanuit Zandvoort gedaan. We zijn met een aantal dingen bezig en volgens mij zijn dat hele positieve dingen want je ziet gewoon dat we hebben een groot aantal uh, nieuwe afvalbakken geplaatst uh, die, uh, die heel uh, gebruiksvriendelijk zijn volgens mij en die doordat ze zeg maar afgesloten zijn in ieder geval voorkomen dat er extra zwerfvuil ontstaat. Dat zien we ook terug hè? in de metingen die is, we nu gedaan hebben. Het is een van die problemen dat mensen een plastic zak met vuil buiten zitten en daarmee we er meteen opduiken en daar wat nou, sorry. Daar wil, ik het, daar wil ik het met name even over hebben. Want Zeg maar, kijk, ik, die signalen heb ik natuurlijk ook gehoord. En eh, wij praten daarover ook eh, met Spanenlanden met enige regelmaat van hoe kunnen we bepaalde dingen verbeteren. En met name gaat het natuurlijk ook om van wat doen de burgers er zelf aan. Hè? Wat doen de inwoners van Zandvoort er zelf aan om eh, hun eh, leefgebied in feite gewoon eh, mooi en, en netjes te houden. En daar zijn we volgens mij eh, op een hele goede manier mee bezig. Ik zal er zo meteen nog even op terugkomen. Eh, wat ik wel hoor is, zeg maar, ook met name op strand, eh, dat we daar nog. Eh, dat we daar wat uh, dingen laten liggen. Nou, daar moeten we gewoon nog, uh, nog even goed naar kijken. Daar ligt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid van de strandpachters zelf. Hè, die, uh, zeg maar, die ook in hun contract hebben uh, opgenomen gekregen. dat ze zeg maar, de zaken gewoon goed moeten, moeten regelen. Uh, maar dat, uh, dat kan nog beter. Dus daar ga ik ook zeker met landen ga ik dan nog een keer aandacht naar besteden. Wat, uh, want dat vind ik eigenlijk wel leuk om te vermelden. Van, uh, uh, ik ben afgelopen. Uh, uh, wanneer was dat? Donderdag ben ik met een aantal bewoners. van de Gele Flat. in. Nieuw-Noord ben ik bezig geweest... om daar wat plantjes te planten. Waar en, ligt de en, gele flat? Ligt het even uit. De gele flat, dat is de eerste flat... die als je zeg maar, de Flemingstraat eh, inkomt, eh, net helemaal gerenoveerd is... achter het Nou, Wat is daar gebeurd? Zeg maar, nadat, het, eh, nadat het gebeuren is eh, gerenoveerd... daar allemaal, hebben de bewoners daar zelf... Er zijn een aantal dames... die daar nou, een bewonerscommissie hebben opgericht... en die hebben ons als gemeente... Eh, en Spaneland in feite aangesproken... gezegd van, Goh, nou is die flat is dus opgeknapt, maar hier rondom... Heen is het eigenlijk nog een beetje een puinhoop. Dus we zijn daar met landen zijn we daar aanwezig kijken. We hebben daar eh, zeg maar, wat oude struiken en dat soort ziek. Eh, die zijn er allemaal keurig netjes, eh, netjes eh, opgeruimd. En eh, die bewoners hebben gezegd van als we nou, nou plantjes gaan nou planten. Dan zullen wij een beetje voor het onderhoud zorgen. En, eh, en, eh, en, en, en we, we, we zorgen ervoor dat dat gewoon met elkaar netjes blijft. En het is voor ons een idee geweest om te zeggen van weet je wat. We gaan er daar een idee van de maand van maken. Eh, dan moet u, waarschijnlijk krijgt dat nog een andere naam. Dus dan proberen we toch ook eh, andere bewoners. Op die manier te betrekken bij hun eigen woonomgeving he, om te kijken van wat kunnen we daar aan verbeteren. Nou, er is inmiddels een commissie is er in het leven geroepen. Daar zit onder andere van de raad, zit Amalike Koper zit erin. Daar zit eh, zeg maar een zit erin. Daar zitten mensen van de gemeente zitten erbij, van Spanenlanden. En zo proberen we dat eh, op te tuigen. Ik zie dan ook, zeg maar, he, van want nu hebben we bij, bijvoorbeeld daar stond ook een vuilcontainer. He, waar mensen gewoon afval in kunnen doen. Maar er blijven altijd mensen over die dan zeg maar te lui zijn of gewoon te lamlendig, noem ik het dan maar even. Uh, gewoon hun vuilniszak dan bij zo'n neerzet, zo uh, afvalcontainer neerzetten. En ja, daar gaan er vogels in vroeten en binnen no-time ligt alles over Nou, daar ja. hebben we nou een paar plantenbakken bij gezet. Om te kijken van, goh, helpt dat? Om de mensen eigenlijk toch te bewegen van uh, jongens. Uh, Gooi het nou even in die bak in plaats van dat je ernaast zit. Blijf er gewoon, en dat heb ik afgelopen week ook weer tegen die dames gezegd, van blijf je medebewoners in die flat aanspreken op gewoon dit soort asociaal gedrag. Maar dan zegt zo'n mevrouw ook van ja, ik heb eh, dan zelf maar even eh, van de week de, de boende te, te, eh, gepakt, omdat er in het eh, trappentaal iemand had overgegeven en ze maar zijn een rotsen had laten liggen. Ja. Sorry Pieter, daar kunnen wij als gemeente ook niks aan doen. Het stoort mij in ogenmaten dat dit soort associael, ik noem het allemaal asociaal gedrag gewoon voorkomt. En dat zouden we gewoon en daar moeten we mensen denk ik met elkaar op aanspreken. Nou, het is ook geen visitekantje voor toeristen natuurlijk. Nee, uh, nee. Maar de, en, en dat ben ik helemaal met je eens. En we zijn daar uh, gewoon denk ik op een goede manier mee bezig. En ja, het kan altijd beter. Dat ben ik uh, met je eens. En daar zijn we constant uh, met elkaar over in gesprek van hoe kunnen we nog dingen verbeteren. Die vuilnisbakken die nieuw zijn, die werken goed. Die werken hartstikke goed. Want we kunnen zelf zien, hè, van dat zeg ik dan maar even, dat eh, omdat eh, zeg maar, er zit een chip in, dus die kunnen volgen van eh, hoe eh, is dat eh, proces. Eh, het zijn bakken die zeg maar eh, nog een keer weer extra eh, ja, zodanig ingericht zijn dat er meer, hè, dus er zijn persbakken, dus we kunnen, er kan meer vuil in. Ze zijn afgesloten, dus zeg maar, we hebben geen last van zwelgvuil. Maar we kunnen ook zien, bijvoorbeeld, dat er bepaalde ondernemers zijn die die afvalbakken die gewoon in feite daar niet voor bestemd zijn, gebruiken als zeg maar afvalgelegenheid uh, voor hun bedrijfsafval. En daar zijn we nu ook met die ondernemers in gesprek dat dit gewoon zo niet kan. Oké, okay. um, je hebt een drukke week, School is ook nog geweest. Ja. Ja, dit is een interessant object. Ja. ja. Welke kant gaat het op? Nou, wat mij betreft gaat het de kant op, zoals ik heb aangegeven: dat het uh, zeg maar uh, uh, dat het uh, ja, in feite omgewormd wordt tot uh, een woongelegenheid voor, uh, voor jongeren, waar een grote behoefte aan is in deze gemeente. Ja. Maar is het, uh, ik, ik vind het altijd een beetje eng als, je, als dat zo klinkt, want dan heb je het gevoel dat je moet kiezen tussen jongeren of het kunstenaars of fatsoenlijk huisvesten. Nou, dat is toch niet echt uh, de bedoeling, denk ik. Laten we even teruggaan naar het begin. Hè? Ja. Van, uh, die marineschool is ooit een keer leeggekomen. En, jaar uh, een groot aantal jaren geleden. Uh, dat kun je mij niet verwijten. Hè? Dat, nee, nee, uh, nee, nee, Dat is eenmaal uh, gebeurd. En toen is in de tijd is, uh, zeg maar de afspraak gemaakt van uh, ja, wat moeten we ermee. We weten nog niet precies wat we ermee moeten. Dus we geven een aantal kunstenaars geven we de gelegenheid om zich zeg maar, daar tijdelijk in te huisvesten. Het zijn ook allemaal tijdelijke contracten. Alleen de tijdelijkheid, uh, met, als je praat over 20 jaar kun je je afvragen van wat er tijdelijk is. Maar er zitten ook uh, zeg maar, kunstenaars in die daar pas twee jaar in zitten ja. bijvoorbeeld. Hè? Ja, de situatie zoals die nu is is dat er zeg maar ik ben als wethouder voor een, van zeg maar het vastgoed ben ik verantwoordelijk voor het onderhoud en zo. dat dat pand daar staat al een groot aantal jaren op in standhouding. en dat betekent dat er sprake is van geen kostendekkende huur die die mensen betalen en dat er zeg maar het hoogst nodige aan het pand gebeurt maar ook niet meer dan dat nu zitten we voor de situatie dat er moet fors geïnvesteerd worden de schilderwerk is niet bijgehouden je ziet gewoon als je er langs loopt je kunt het zien van dat de grote dekken uh, lekker, kennelijk hè? Uh, uh, er zijn kozijnen die gewoon verrot zijn uh, de cv installatie moet vernieuwd worden kortom, we zitten nu voor een situatie waarbij er op korte termijn waarschijnlijk voor een ton geïnvesteerd moet worden de vraag is nu, van: we hebben geen cultuurbeleid dat is vervelend, hè? Want, dan, want de vraag is gewoon aan de gemeente van uh, hoe lang heb je nou de verplichting om een kunstenaar zeg maar, mee een beetje te subsidiëren door middel van een goede huisvesting nou, dan noem we het toch even Haarlem als voorbeeld. Hè. In Haarlem hebben, de, hebben ze de regeling dat een kunstenaar die, die zich daar aanmeldt die krijgt vijf jaar krijgt die support in zijn huisvesting. En na vijf jaar dan moet hij in principe op eigen benen kunnen staan. Dus dan moet hij gewoon een, een redelijke huur kunnen betalen en in zijn eigen leven zijn onderhoud kunnen voorzien. We hoorden net van nou, Marlène dat er zijn gemeenten die daarvoor speciaal containers aanschaffen. Dat is goedkoop. Nou ja, de, de, de, ik bedoel maar kijk, dat is, maar dat is cultuurbeleid. Daar ga ik niet over. He, dat is, daar wil ik me er niet mee afmaken, maar zeg maar er is zeg maar in die 20 jaar uh, nog nooit iemand in de politiek geweest die zich zorgen heeft gemaakt over cultuurbeleid uh, nou dat is dan een verwijt die je misschien kunt uh, maken maar ik denk dat het onterecht is dat je dat in dit verband maakt nou, ik heb dus nu gezegd van we hebben grote behoefte aan, uh, aan, uh, aan uh, huisvesting voor jongeren dat kan daar perfect uh, en dan moet je me niet vragen van kun een je een hele mooie bestemming 13, ja. uh, 13 appartementen, nee, 0, 17 appartementen want ja. er worden dus, zeg maar, in de raad allerlei vraag gesteld waarvan ik zeg van god daar ben ik helemaal nog niet aan toe. De keuze die nu gewoon voor ligt is een hele simpele. Of we doen niks, dan moet ik binnenkort naar de raad toe en zeggen van raad wilt u even 100.000 euro voor het wegwerkers van het achterstallig onderhoud van het pand. Want je weet zelf Pieter, als je een eigen huis hebt, als je er niets aan doet holt het alleen maar verder van je af. Ja, ja. Eh, ofwel we gaan het goed reguleren voor die kunstenaars. Dus dat betekent dat we gewoon uh, huurcontracten maken. Dan vind ik ook dat je daar een kostendekkende huur, het hoeft helemaal geen markt voor want dat is nog hoger, maar een kostendekkende huur eh, naast ligt. Eh, Hoe dat dan moet met kunstenaars die dat niet kunnen betalen, dat is dan zeg maar dan moet de gemeente maar een beslissing nemen om zeg maar dat soort kunstenaars dan via een subsidietraject op de een of andere manier te subsidiëren dat ze daarin kunnen blijven, ofwel we gaan uitvoeren van uh, wat het plan nu is. Nee. En daarbij zeg ik gewoon wel van en dat is dan he, we, we zijn wel bezig. Hè, ik wil toch even mijn verhaal afmaken, Pieter, um, he, want dan is de vraag van hoe cru ga je dan om met kunstenaars. Nou, ik vind dat we daar niet nee, die vraag cru mee is. Om, omgaan, maar, dus we gaan best wel met ja. kunstenaars in. Gesprek en als wordt van wordt: wanneer dan komt het in de raad. Het komt uh, eind van deze maand komt het in de raad. Okay. En dan hoop ik dat uh, dat de raad uh, zo verstandig is om mijn voorstel te volgen. En dan heb ik de toezegging gedaan van ik ga graag met die kunstenaars in gesprek om te kijken van wat voor alternatieven kunnen we ze bieden voor huisvesting. Maar dan moeten we daar wel een goede regeling over maken. Ik Kom, maar zou het mag niet maar ja. toch wel een, zou niet heel erg logisch zijn, denk ik dan altijd, om te komen met een voorstel naar de raad van luister, dit gaan we doen. Dat iedereen zit dat jonge huisvesting, prima. Fantastisch. Ja. Um... Maar dan hebben we ook een alternatief te hebben voor wat we dan gaan doen met die kunstenaars. Want het klinkt dat zo well, wel een beetje onplezierig voor mensen die nog een contract hebben voor twee jaar. Van oké, okay, we gaan verbouwen. Dan moet de raad een besluit nemen om dat, die bestemming eraan te geven. Maar zonder dat er een alternatief geregeld is. Ik bedoel, het zou toch mooi zijn als ja, ja. er één een, een, een voorstel ligt. Van, we gaan hier verbouwen, we gaan in de brandweerkazerne, de kunstenaars Ik doe maar even iets. Uh, dat lijkt me een, een veel plezier. Dat voorstel. is prima. Alleen dan wil ik graag weten van mijn collega cultuur hoe die dat ziet. Hè? Want, ja, de vraag is dan, die je dan moet stellen van, hoe lang zijn wij als gemeenschap verplicht ja. om een kunstenaar te onderhouden en zeg maar uh, in feite uh, een atelier ter beschikking te stellen of wat dan ook. Maar, en wat ik zeg maar in de raad heb gezet en dat staat ook in de stukken van, we hebben uh, de bovenetage van de brandweer die, uh, die leeg ja. is. Dus uh, dat er gezegd wordt van, we hebben helemaal geen alternatief te bieden, dat is gewoon niet waar. Alleen de vraag is of als je zegt van, uh, moet ik voor een kunstenaar die er net twee jaar zit die dus heel duidelijk wist van dat we ermee bezig waren en dat het dus echt tijdelijk is in hoeverre moeten we die allemaal het bieden van alternatieve alternatieven. Maar jullie zitten toch gezellig als wethouders bij elkaar, dan kun je toch even zeggen kijk collega cultuur, ik ga dit en dit doen dus hoe zullen we samen een oplossing bedenken voor het van de raad sturen Zo'n kleine gemeente. In de tweede helft van dit jaar dan komt er zeg maar een cultuurnota dat hebben we met elkaar al afgesproken en ja, kijk, ik had een liever behandeld ja, ja, ja, je je doet, kunt, Je ja. kunt zeg maar, kiezen over zeg maar, de pan van aanpak, hè, daar ja. kun je kritiek op hebben. Nou, wat er nu gebeurt is in feite dat die stenen eens even in het vijvertje gegooid en kijken van wat voor reacties er komen. Ah. En ik denk dat we er gewoon met elkaar best uitkomen. Dat, en ik denk nog steeds dat zeg maar, het pandleen zich uitstekend om zeg maar, jongeren in te huisvesten. En volgens mij zou dat, en het mooie is, dat zou dan het, namelijk het eerste woningbouwproject zijn van wat in deze periode tot stand komt. Kijk, dat is nou het leuke. Ja. Daar gaan we een flesje wijder ja. op uh, ja. Als dat... Ja. Als dat lukt gaan we een plekje weten. Een telefonische vraag. Eh, opmerking, geen budget voor opruimen door Spaanlanden. Vraagteken. En de grasveld Keesomstraat worden door Spaanlanden elke zeven dagen gemaaid. En daar is wel geld voor. Opmerking. Nou ja, kijk, dit zijn details waar ik even niet van op de hoogte ben. Nee, die komen... Uh, zeg maar, hey, ik weet niet hoe vaak... Ik kan me niet voorstellen dat Spaneland daar elke zeven dagen gaat maaien. Maar, uh, we maar, uh, dus, maar dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik neem hem mee en als ik weet van Als ik weet van wie die gekomen is, dan krijgt die meneer of mevrouw nog antwoord ook. Oh, we gaan volgende week op de radio ja. er een antwoord voorlezen. Ik, ik heb ja. nog één vraag voor je. Ja? Um, parkeren. Het nee. um, is, is stil uh, naar buiten toe over het parkeerbeleid in Zomvoot, maar het is jouw verantwoording. En jij weet er zonder meer meer van. Ja, ik weet daar uh, heel veel van. Uh, vertel, als, kort en uh, uh, bij mijn aantreden heb ik uh, zeg maar, minuten, uh, uh, hooguit, uh, uh, het parkeerbeleid <laughs> vertel je op. Bij mijn aantreden heb ik aangegeven dat zeg maar, mobiliteit in Zandvoort... Hè, en daar valt het parkeer ook onder een van mijn uh, allerhoogste prioriteiten is. Dat is. Helaas is dat wat vertraagd, omdat het heeft ook te maken met de beschikbare ambtelijke capaciteit. Maar dat is nu uh, voor een groot gedeelte is dat opgelost. Ik hoop uh, zeg maar, de eerste parkeeronderzoeken... want we zijn er inmiddels achtergekomen dat uh, er heel erg weinig gegevens over verkeer beschikbaar zijn. Dus kan dat deze week ook gefotografeerd wordt? Ja, dus we dus zijn, we zijn, deze week zijn we begonnen met... Maar de eerste parkeeronderzoeken die eh, spelen zich nog voornamelijk af in de boulevardregio. Maar de komende maand gaat dat zich uitspreiden over uh, de hele gemeente Zandvoort. Um, en uh, dat is input voor zeg maar, ons, uh, onze, onze eerste stappen die we gaan ondernemen. Uh, het plan van aanpak zoals dat nu is ligt in concept uh, nagenoeg gereed. En daarin uh, gaan wij zeg maar, een aantal vragen stellen aan, uh, aan, ook aan de gemeente. Om ons uh, mee te helpen om de richting te bepalen van wat willen. We. Uh, bijvoorbeeld één uh, vraagstuk is van wat willen we? Hè? Bewoners parkeren of bezoekers parkeren? Uh, de tweede vraag is van willen we zeg maar, het systeem van nu per wijk geregeld hebben of willen we gewoon één systeem voor de hele gemeente? Nou dat zijn bijvoorbeeld uh, de parkeernorm uh, die, uh, die nog steeds geldt van uh, wat doen we daar precies mee? Nou dat zijn uh, kernvragen die wij nog eens even gaan vragen aan uh, de gemeenteraad om te zeggen van help ons eens even met de richtingbepaling zodanig dat we daarmee verder uit kunnen. Ik hoop voor dat zo'n is dat we zeg maar, dat plan van aanpak nog kunnen bespreken in de gemeenteraad. We zijn ook al aan het kijken van hoe kunnen we participatieprocessen of projecten opzetten hè, om de burgers er zoveel mogelijk mee, eh, te, mee te betrekken. En dat gaat ook over zeg maar, belangenorganisaties, ondernemers eh, enzovoort om te kijken van hoe komen we tot een zo optimaal mogelijk parkeer gebeuren. Het één ding weet ik in ieder geval wel zeker, dat ook ten aanzien van het parkeren, dan zal er zeg maar, gekozen worden uiteindelijk voor een systeem waarbij niet het iedereen het volledig voor de ronde procent naar de zin gemaakt wordt. Nee, dat vind maar, ik maar, een, heel heel mooi, een mooi einde van dit uh, onderwerp. Want over parkeren kunnen we toch niet uitgepraat raken. Maar zoals je zei Joop, nooit zal iedereen honderd procent tevreden zijn. Dankjewel voor je uh, openhartige mededelingen. Dankjewel. Ja, ik kom graag nog een keer anderhalf jaar, anderhalf uur terug om uh, zeg maar, uh, wat langer over allerlei dingen te praten. Ja, uh, <laughs> <Ja>. hey, <laughs> ja. to five, zien Vorige week hebben dus ben je uitvoerig aan het woord geweest, maar... Ja, de onderwerpen waren zo omvattend dat je zei van dit kan niet, dit moet nog een keer uitbreiden. Ja. Een commissie achter de Meldse commissievergadering had rug, de 12 uur, snap Ja, daar is ook over geschreven door iemand hier aan tafel. Ik, herken, ik, ik, ik, ik vond het ook heel, heel, heel leuk beschreven, moet ik zeggen. Ik heb ervan genoten. Gelukkig. Heb, ja. En dan mag je nog ineens het standpunt van het CDA verkondigen ik je voorzitter. Ook dat, ook dat. Dan moet je nog een keer iedereen aan het woord laten. Ja. Maar ik vond het wel grappig dat je zei de laatste half uur hier 12 uur vergaderen niet. Dus je hebt nog een half uur voor één onderwerp. En dat lukt opeens wel. Ja, het kan dus wel op de een of andere manier. Daar moeten we wel iets aan gaan doen hoor. Want uh, kijk, ik, uh, ik, ik zit er luchtig en ontspannen in. Dat probeer ik in elk geval om mensen de ruimte te geven. Er waren ook veel insprekers. Het waren belangrijke onderwerpen. Dat is absoluut zonder enige twijfel voor Zandvoort. Maar dan nog moet je, vind ik, uh, het wel opbrengen om je te houden aan spreektijden. En dat is iets waar we van gezegd hebben in maart. Uh, laten we er een proef mee doen. elkaar daarop aanspreken. Maar ik constateer van de week ook als voorzitter dat het dus niet gebeurt. En ik denk dat er niet veranders op zit. Ik ga het er in ieder geval in het presidium voorstellen om een spreektijd in te voeren. Er zijn een paar mensen die maken daar uh, uh, op het moment geen goed gebruik van. Die gaan te veel in herhaling. Die komen niet to the point. En dat moet dus beter. Maar is ook de wethouders houden zich er ook niet aan. We, we, ja, uitvoer. Uitvoerig. Hoezo? <laughs> je wordt, zo, zo, je zo, zo. hebt wel eens 30 vragen in, het, in een minuut beantwoord. Lukt het niet. Nou. Ik zal u verklappen, zonder een naam te noemen, dat uh, er wordt gewerkt met, met, met tijdsoverschrijding en rode kaartjes. Dat krijg ik daarnaast te zien de ja. griffie. En inderdaad, uh, daar is ook regelmatig een wethouder bij uh, naast Raadsleden. Dus we moeten dat nee, ik, ik, veranderen. We moet strakke ik, en zakelijke verhouding Juist, lijkt me ook. In die ja, positie gezeten en er was toen een wethouder die alleen maar ja of nee hoefde te zeggen maar die de vergadering drie kwartier tot uur uur ophield. En daarnaast de raadsleden ook. Waarom moet elk raadslid het woord voeren? Je kan toch wel zeggen, met de, de voorganger. Eh, ja, dat eens. zou je kunnen zeggen, maar ja, de politiek leeft zo in Zandvoort. En dat is ook een terecht ja. opmerking geweest. Ja, mensen willen scoren. Hè. Ja, ja, ja. Die scoren, die willen punt maken. En ik ben het er helemaal mee eens. We zouden even moeten kijken om goed te wisselen. De ene keer mag de een beginnen en dan de ander. Want heel veel of opmerkingen die gemaakt worden. Ik denk niet dat je dat daarom de politiek ook minder gaat leven. Want als je nou uh, geïnteresseerd bent in de politiek en je hebt een, uh, een baan bij of je bent wat jonger en je gaat naar zo'n vergadering luisteren, je zit vier uur ik, ik bedoel, ik heb tot tien over twaalf het licht aan de overkant zien branden en aan mijn computer ja. aanstaan om het allemaal mee te luisteren. En dan denk ik, ja als je denkt dat mensen betrokken zijn bij de politiek, die haken echt wel af naar uh, anderhalf uur. het uh, is dus, dus een pleidooi uh, om, uh, om te veranderen. Hees, een... ja, ja. Als er geen krantenverslag of radioverslag zou zijn, denk je wel dat de mensen in de raad dan nog zo lang praten als het toch niet in de krant komt? Ja, nee, dat valt er niet te sporen. De spoor mee. Politici willen praten. De politie zijn praters en zo, maar die moeten zichzelf ook discipline opleggen. En elkaar wat gunnen. En dat is natuurlijk, de gunfactor is ook belangrijk ja. binnen, binnen zo'n raad. En in de ene situatie is je wat meer aanwezig dan in de andere. Het heeft ook te maken, volgens mij, maar dat is een ander onderwerp. Met, ja, we zijn nu een jaar bezig, we hebben een raadsprogramma gemaakt. We hebben geen coalitie. En dat zijn wezenlijke verschillen, maar ik wil dat vandaag willen doen. Dus het is een beetje, beetje, beetje moeilijk politiek. We gaan door vorige week. We hebben allereerst het al ja. Nou, is in, in, in, in, in, in. Vandaag echt Marierschool, hè? He. Jongens, Het haalt allemaal weer herinneringen bij mij op. En uh, mijn broers en zussen we hebben allemaal op de school gezeten. En de klokken en onze opstellingen rijden, daar weten we weten er allemaal van. Maar de vraagstelling daarover, ja, ons standpunt wat CDA betreft. Nou, wij zijn, uh, ik heb ook gevraagd om aan woon-aandacht te besteden vandaag als het even kan, want woning is, is het, nou het, een van de belangrijkste onderwerpen uh, in deze coalitie uh, in deze periode, het is geen coalitie in deze periode. En het CDA is dus absoluut voorstander om de Mariënschool uh, uh, te verbouwen. Ik hoorde iets over het christelijk smaldeel, dat vond ik ook wel heel leuk om te lezen, moet ik, uh, ik zeggen smaldeel, allerlei beelden bij uh, Wij hebben even geopperd om het te slopen en dat uh, heeft een praktische reden een monument slopen. En daar kun je ook van alles van vinden Ik ga niet eindigen zoals net de voorgang geëindigd is en Iedereen naar de zin of zo. Maar Ik ben er lang geweest. Ik heb er niet, niet voldoende mee om te zeggen: van het moet bewaard blijven. Als een monument status er vanaf kan, dan is wat het CDA betreft, ik dan ook namens heel veel mensen die erop gezeten hebben. Is dat bespreekbaar? Zou het bespreekbaar zijn waarom ik ga naar de toekomst kijken? Toekomst zijn mijn kinderen, toekomst zijn is dat het veel goedkoper kan, dat het beter uitgevoerd kan worden in overleg met de, met de omgeving. Duurzaam het zal veel goedkoper zijn, het levert meer eenheden op. Dat vindt het CDA ook okay. in dit geval belangrijk. Waar we de vorige keer in het interview um, geëindigd is, dat was het omgevingsplan, strand en dergelijke. Wonen. Wat is nu het verschil tussen een bestemmingsplan en een omgevingsplan? Kan ik kan het uitleggen aan dus de luisteraars. De luisteraars. Ja. Uh, ik kan het proberen. Uh, het, het verschil is dat in een omgevingsplan veel meer geregeld wordt. Daar wordt dus ook geregeld, en dat was van de week inderdaad ook aan de orde, bijvoorbeeld over vuurkorven. Kun je op, zou je dingen op kunnen nemen? Uh, of je vuurkorven mag en je barbecuebestand op het strand. Uh, sluitingstijden die in de horeca uh, in de APV geregeld zijn. Je kunt er dus veel meer in regelen. Maar ik denk dat we nog eens goed naar moeten kijken, want je kunt er veel in zetten, uh, je mag er wat minder in zetten, een aantal dingen staan ook in andere regelgeving. Het is oorspronkelijk de bedoeling geweest om uit die weerwar van allerlei vergunningen, die je moest aanvragen ergens voor, om daar uit te komen tot één vergunning waarin al die onderdelen, APV, pasverordening, dingen die er geregeld zijn... <tie> Beelden, ...daarin terechtkomen. We zijn daarin aan het zoeken. Dat is uh, voor mij wel duidelijk. En niet alleen wij. Dat doet uh, heel Nederland. Maar dat mee. duurt toch een eeuwigheid voordat je dat allemaal achter de rug hebt. Dat is een groot risico. Ik, ik, ik, ik ben er nog niet van overtuigd om als we uh, inderdaad alles daarin gaan regelen... ...als wij daarvoor zouden kiezen in Zandvoort... ...of we daar uh, beter uh, af zijn in de zin van uh, uh, participatie. In de zin van participatie... Uh, ja, participatie is natuurlijk een prima zaak, maar moet ook een beetje een modewoord geworden. We moeten toch vooral participeren, maar je kunt ook doodparticiperen op een gegeven moment. Ja, een heel goed woord, ja. En, en, ik, en ik moet zeggen dat het CDA een beetje op die lijn, uh, lijn zit. En dat geldt dus ook voor zo'n omgevingsplan. Uh, uh, ga maar door. Oké, okay. dus, dus in dat, in dat kader... Uh, uh, we doen er... Ja, even... Ja, ik hoor ondertussen de radio... Even ja, even. Het ja, Fijn dat die techniek er is. Bedankt weer uh, Roy. vanmorgen. Hartstikke goed, Roy. Dus uh, wij zijn er van over, uh, nog niet van overtuigd dat het zal leiden tot een uh, versnelling en zo. Want uh, daadkracht en resultaatgerichtheid zijn twee zaken die in Zandvoort echt aandacht verdienen. Wat het CDA betreft. En dat, daar kan participatie uh, best wel eens mee uh, in, in, uh, in strijd komen. Je kunt zoveel participeren als je dat, uh, dat wil. Maar je kunt ook bepaalde uh, zaken overschrijven. Dat komt in een bestemmingsplan. Hè. Je kan een plan van uitgangspunten maken. Voorlopig ontwerp. Uh, definitief ontwerp. En je mag ook wel iets overslaan. Maar zo gauw dat gebeurd worden. Mijn collega-raadsleden. Nou, of soms zoals van het CDA. Ja. Een beetje van ja, we moeten toch vooral participeren. Maar het mag, wat mij betreft, wel wat minder. Ja, ik denk dat he, he, wel wat eindelijk. minder Ik vind dat helemaal met je eens. Ik denk we hebben ook uiteindelijk gekozen voor uh, raadsleden. Die ons moeten vertegenwoordigen. En die ook moeten kijken buiten het belang van je eigen straatje. Ik woon aan het Raadhuisplein. Ja. Dat Mensen zeggen, oh wat een uh, lawaai, wat een uh, rommel voor de deur. En het de ene muziekfestival vind ik wel leuk en het andere niet. Maar ik woon aan het Raadhuisplein en het is belangrijk voor verstand dat iedereen daar een feest kan organiseren. Of het nou mijn smaak is of niet mijn smaak is. En dan moet je iets verder kijken dan je eigen belang. Ja, dat is vooral ja. iets wat, uh, wat voor uh, raadsleden geldt denk ik. En dan ko komt het ook op gunnen. En uh, op dit moment hebben we geen coalitie. Ik kom er toch dus even op terug. Ik ben een voorstander van coalitie. En uh, ik, ik weet dat we tegenwoordig natuurlijk er anders tegenaan kijken. Een raadsprogramma is niet mijn insteek. Ik heb niet meegedaan aan het begin daarmee. Dat wil niet zeggen dat ik daarom tegen ben hoor, want het is niet belangrijk wat ik alleen vind. Maar je hebt meer daadkracht als je van tevoren met collegepartijen met wethouders ook overlegt. Nou, dat, dat is politiek een beetje een doodzonde of zo hè, op dit moment. Ik zou er wel naar terug willen. Ik ben daar wel een voorstander van. Ik ben ervan overtuigd op veel onderwerpen, juist voor het algemeen belang, dat als wij met een aantal partijen van tevoren afspraken over maken, het algemeen Lang dienen, in mijn CDA even wegschuiven en de andere keer schuift de VVD wat weg en dan schuift die wat weg dat we tot, tot meer data komen en uiteindelijk ook meer resultaten. En daar zit stand op te wachten op die resultaten. Ja, dat is een korte vergadering. Ja, ja. <laughs> ook. Dan krijg je misschien stellen besluiten. Ja, <laughs> ja. Sowieso. Een um, um, ander punt um, waar ik over wilde praten: de, de boulevard Paulusloot. Ja. Ja, ook dat eh, is uitvoerig weer in de behandeling gekomen. Wel of niet omdraaien van de rijrichting, eh, fietspad, eh, trottoirs, eh, versiering en noem het maar op. Ja. Absoluut. Dat is een mooi voorbeeld wat volgens mij ertoe zou moeten leiden. En dat is ook een oproep aan mijn collega's. Maar we zullen dat zien in de raadsvergadering van 22 mei. Uh, een besluit nemen. Want het is nu wel voldoende geparticipeerd. En ik. er is al zoveel over gezegd. En zoveel ideeën zijn er geopperd. Op een gegeven moment moet je een keuze maken. Ja. En wat CDA betreft kan die keuze gemaakt worden. Voor de boulevard Paulus Lood. Dat, uh, daar kunnen wij mee instemmen. Wat we niet kunnen, maar dat uh, zou ik in de stukken terug terugkomen in de vouwfaasje. Want dat is iets wat, wat zweverig is. Wat daar zou moeten komen. Daar moeten we niet aan beginnen. Daar is geen, in dit geval een, uh, geen inspraak geweest. Maar daar moeten we niet aan beginnen. Een tekort van 3 miljoen voor een baan daarvoor van 4 meter breed voor auto's die er rijden. Dan uh, uh, krijg je iets van metropolitan. En uh, we zijn nog ook uh, een beetje uh, grote, grote plaats in, uh, in Zuid-Frankrijk. Dat is onzin. We zijn gewoon zandvoort. We moeten met twee voeten op de grond blijven staan. We moeten het kunnen betalen. Dat deel is prachtig om te flaneren. Absoluut. Dat kun je met strandafgangen blijven doen. Die moet je verbeteren. Maar we gaan daar wat CDA betreft geen drie miljoen aan besteden. Boulevard Paulusloot moeten we doen. Laten we eens aan een stuk van de boulevard beginnen. En dat kan. En wat ons betreft komt daar een beslissing over. Uh, in de komende raadsvergadering. Uitstekend. Nou, dankjewel. Ja, we moeten wel wat gaan doen hoor. Verdorie. Absoluut. Daar zijn we helemaal mee eens. dan gaan we nu luisteren denk ik, bij de stuilcounsel. Ik, ik wil eerst, ik wil eerst uh, onze vriend bedanken uh, voor de eerlijkheid uh, in je praat als CDA. Veel succes. Dankjewel, ik probeer het te doen. En jullie ook. En uh, veel plezier met het werk. Leuk, zie je van. En zou het counsel op raad staan in dit uh, geval? <laughs> ja. Wij gaan naar de muziek. Ja, dus bedankt. shout-to-de-door, top. Ja, van de staalkansel. Nou. Uh, aan tafel. Onze ridder. Nee, Hans Rijmert. Nee, zijn we geen lid. Je bent lid in de orde van Oranje Nassau. Ja, ja. Maar ja. In, in... ik moet gewoon buigen voor die ridders. Nee, wij buigen voor jou. Ah ja, en wij wij daarna nooit. En wij, wij buigen voor jou. En daarna nooit Hans, meer. Ik ben <laughs> zo verschrikkelijk trots op. <laughs> Dankjewel. Dat jij deze onderscheiding zo terecht hebt ontvangen. Oké. Dankjewel. Yes. Dankjewel. Het was nou ja, je, kijk, je doet dat met een heleboel. En je bent nou toevallig het uithangbord. Maar je doet dat met een hele club. Mensen in die stichtingen. En weet ik van wat. Ik bedoel, niks, le niks leuker. Als je wil dat je bescheiden dat... bent? Accepteer nou eens een keer. Ja, ja. Nee, dat hebben we er meer gezegd. Maar dat, dat, nou ja, oké. Okay, goed. Oké. Okay, nou, we, we, e keer dan. We en praten er niet meer, een, meer over. We praten er niet meer Schatz, over. Eén keer Schatz. is genoeg. En uh, klaar. Je hebt hem wel op je pyjama gedragen natuurlijk die eerste avond, hè? Nee. Nee? Heb ik wel geprobeerd, maar het uit. Als de Pieterman als ik me omdraaide. Ik denk, dat, dat, dat, dat moet eraf. Dat, dat af. gaat niet komen. Nee. Nee. Eh, eh, vriend, de laatste jazzconcert voor dit ja, laatste, seizoen. Ja, laatste van dit seizoen. Ja, een uh, mooie, mooie afsluiter met uh, Fris Landersbergen vibrafoon. Dat uh, speelt hij natuurlijk nog wel veel, maar niet hier. He, als hij hier komt, uh, doet hij meestal slagwerk. Hè, omdat we een andere solist hebben. Ja. En, uh, een trompetist of wat anders. Maar we hebben nu gevraagd van dat het is echt. Verreweg de beste vibrafonist in Europa. Nou, dan is het wel bijzonder om die dan weer een keer hier lekker vibrafon te horen spelen. Want er is toch. Ik vind het met twee van die stokken al moeilijk op dat ding slaan, maar hij doet het met vier. Hij heeft er in ieder hand twee. Dat is wel bijzonder. Vindt ja, ja, ja. Oh, uh, ik, ik, ik ja. kijk altijd terug naar Lionel Hampton. Ja, ja maar hij had kan, er ja. ook twee. In ieder hand één. Ja, precies. Ja. Nee, maar hij heeft maar uh, uh, vier. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Kan hij, hij kan een duootje met zichzelf spelen. Ja. Heel uh, klap ja. Ja. ja die heb je ja. tussen uh, uh, zondag morgen nou het begint uh, om uh, half drie ja tijd ja. gebruikelijke tijd, uh, gebruikelijke tijd. Ja. Toegang is 15 euro. Ja, dat hebben we ook al sinds Napoleon. Het gaat ook allemaal goed. blijft ook hetzelfde. Volle zaal. Maar wie Hoop is ik. Het, wat is de bezetting? Uh, uh, Jean-Louis van Dam, uh, piano. Of vleugel dan, <coughs> maakt niet uit. Uh, Erik Koger uh, slagwerk. Een fantastische slagwerker. Want Frits Landersberg, hij heeft vroeger wel gespeeld. Uh, in, in de big band. met de vader van Erik Koger. Want die was ook slagwerker, Jo Koger. Die speelt af en toe nog in wat Dixieland orkestjes. Zo links en rechts. En, uh, en nu met, uh, maar Erik Koger is het ook weer afgestudeerd. op het conservatorium waar Frits weer docent was. Dus dat, dat we kennen we elkaar allemaal. Ja, en uh, uh, iets uh, minder uh, gezellig, uh, uh, Edwin Cossidius... Bas, in ja. plaats van uh, van Erik. Wat is er met Erik Thurmans? Erik, Hij is ziek, staat er in de krant. Erik kont. is uh, helaas uh, weer uh, geveld. Ja. Ja. Dat was een jaar geleden ook? Ja. ja, toen hebben we een half jaar geen concerten gehad. januari begonnen. Uh, maar is het, is het, ja, het, heeft weer, het heeft weer toegeslagen. Ernstig. En uh, ja, ja, de, uh, uh, ja, opgenomen. Ja, ja we kunnen alleen maar afwachten denk ja uh, en wetenschappen... uh, steunen en en uh, meer, uh, meer kunnen we niet doen ik ik, ik, ik hoop dat het uh, dat het allemaal uh, stabiliseert en en en en uh, allemaal weer uh, goed komt en is het levensbedreigend nee nee nee het is niet levensbedreigend okay. nee nee het is een het is een uh, ja de, de depressie heeft uh, voor de tweede keer uh, toegeslagen ja. Dus nee, het is niet levend bedreigend, maar het is wel buitengewoon vervelend. Ja. En, en vooral, vooral uiteraard, uh, voor hemzelf en, en familie. Ja, uh, ja. Moeten we moeten er maar mee omgaan uh, zoals het valt. Ja. En, uh, de, maar we, gaan, we hebben wel de intentie, uh, kijk vorig jaar uh, to, toen uh, Erik uitviel. Toen zijn we, hebben we in mei vorig jaar het laatste concert gehad. Toen hebben we uh, de eerste concerten uh, eind vorig jaar. Hè, dus september, oktober, november december hebben we niet gedaan. Uh, omdat we geen idee hadden doen hoe dat met Erik allemaal uit zou pakken. Nou, dat is Godzijdank allemaal goed gegaan. Dus konden we in oktober vorig jaar uh, de, de concerten uh, uh, plannen en regelen. Hè, voor de eerste maanden van dit jaar. Hè, januari, februari, maart, april, mei. Dat ging allemaal goed. Uh, we, we hebben wel de intentie om... Gewoon volgend jaar, hè, dus of in september hè, dit jaar, het volgende seizoen eigenlijk, om daar gewoon wel weer mee door te gaan. Hè. Uh, Je bent al bezig met programmeren. Nou, nee, nog niet. Daar hebben we nog wel even de tijd voor. Want uh, dat hangt er ook een beetje vanaf. Uh, met wie en hoe we gaan programmeren. Kijk, Erik programmeert. Ja. Hè, want ik kent al die muzikanten en noem maar op. Nou, er zijn een heleboel andere muzikanten... waar we ook prima mee kunnen programmeren. Die hier ook al heel lang komen. Die precies weten hoe het in elkaar zit. Dus we moeten even kijken hoe dat allemaal uitpakt. Maar vanuit ons, vanuit het bestuur... is er zeker de intentie om er wel mee door te gaan. Absoluut. Ik verwacht ja. niet anders. Ja, we ja. doen ons uiterste best om ermee... Uh, om het voor te zetten. Op te ja, we willen wel graag die, uh, die 20. Uh, die 20 seizoenen volmaken. Ja. Dat we dan uh, uh, uh, iets, iets, uh, met iets spectaculairs kunnen uitpakken. En even los van jullie organisatie. Ja. Uh, je kan een afloop blijven eten. Theo ja. Smit, je ja. gaat weer een prachtig goud en warm buffet maken. Ja, klopt. 22:50. Je ja. moet wel even reserveren via 06 54 61 68 12. Nee, dat nummer is niet goed. Dit is het nummer in de krant staat. Ja, dat, nee, nee. Dit is het nummer. Oh, dit is het nummer van Jan Smit. Maar er staan. Uh, uh, het nummer van Theo Smit staat hier niet bij. Nee. nee, dat is het telefoonnummer van Jan Smit. Dat, dat, dat is verkeerd, verkeerd ja. erin gezet. Nou, maar dat, dat is jammer maar, in de krant. Ja, maar dat, heeft, dat, heb, ik, dat heb ik gedaan. Ik, ik bedoel, ik heb veel te veel, veel, te veel van die Smit in mijn telefoon zitten. Dus dat ligt aan jou? Dat ligt aan mij. Ja. Oh. Nou, dat is, die, die, die, die, die arme Jan heeft altijd ja. gecreëerd. Mag je het corrigeren? Nee, maar da, daar maak ik dan hetgeen wat jij net zei, van uh, verdient en zo, uh, ja. aan hier maar, ja, laat maar. Dat in één keer. Uh, dit, is ouderdom. dit is ouderdom. Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Ja, ik, heb, ik heb het nu in één ja. keer om zeven geholpen allemaal. Ja. Ouderdom. Ja, zeg hou uh, nog een keer het nummer. Even kijken. Uh, 06. Start, ja. Staat in je telefoon. Hallo jongens, dat is een pak papier man. Even <laughs> kijken. <laughs> ja, nou. Dan kunnen wij daar geen Joes, doen. Jongens, jullie hebben... Oh, nou, we hebben nee, komt-ie aan, komt-ie aan. Ja. 06. Ja. 5-4. Ja. 6-7. Ja. 7-9. Ja. 4-7. Nou, we gaan het nog een keer halen. Dus dus... Theo Smit van de Krocht, die moet je bellen voor het eten, morgenavond als je mee blijft eten. 0654 54 677947. Ja. Nou, als je die even belt, dan zegt Theo. Schaam, Schaam, Schaam me dood. Ik heb al tegen Jan. Eh, nee, maar Jan belde. Hij zei: Ik krijg allemaal mensen die willen blijven eten. Ik zei: nou, Ik wist dat je zo'n vriend had. <laughs> nou, dat wist hij zelf ook niet. Ja. Ja, dus toen vertelde hij het. En ik: Oh, verdorie. Ja, nee, dat, dat, dat, maar dat heb ik zelf verkeerd gedaan. Dat is natuurlijk stom. Dus ik heb tegen Jan ik gezegd: We, Weet je wat, zondagmiddag kom lekker naar de krocht. Ik koop een biertje voor je. Ja. Nou, hoop ik dat het daar wel als hij mee blijft eten. Dat gaat wel erg in en de krocht lopen. Ja, nee, dan. Eh, de ik doe mijn nou, foutjes goed, maar het moet niet te veel kosten. En dat hij al die ja. doorgegeven heeft. Nou, dat hij heeft aan degene, uh, die, hij heeft jou gezegd van nee, je moet, je moet mijn broer hebben. Dus noem maar doorgegeven. Prima geregeld. Hartstikke mooi. Ja. Hans, het is opgelost. Ja, zo we is dat. Erg veel succes toe. Dank je zeer. Veel succes. Bedankt. En uh, maak je klaar voor het komend jaar. Ja, we, gaan, uh, ja. we doen ons uiterste best. We gaan er weer hard aan werken. Komt goed. En uh, strikt met alle mensen. Ja. Komt ook goed. Ja. Ga ik aan iedereen overbrengen. Dank je wel. Dank jullie zeer vooral uh, voor het afgelopen seizoen weer. Ja. Dank je wel Hans. Dag. Zo, dan is het nu oh, tijd voor de agenda Dat wou ik net zeggen Dus uh, we gaan we heerlijk beginnen met de agenda Want ja, we hebben een hele lange agenda Ja, kom maar uh, Tot 23 juni is de nieuwe expositie Friese wind uh, uh, Met Ade Breedveld en Lisbeth Milvoort in het Zandvoorts Museum Ja, en dan op 11 mei en 12 mei uh, hebben we de Nationaal Old -time Festival Historic Zandvoort, Trophy op het circuit in Zandvoort, duizend klassiekers uit heel Europa komen naar het circuit in Zandvoort en uh, die gaan daar uh, rijden en die kan je bezichtigen en bezonderen dus dat is uh, vandaag en morgen hartstikke leuk en we hebben ook nog de open reddingsbooddag vandaag uh, van de KNRM in het boothuis de Torbekenstraat en die kan terecht tot 4 uur en daar wordt uh, gerookte makreel verkocht voor het goede Aha. En ook hebben we op 12 mei jazz in Zandvoort, hebben we net gehad, ja. met de vibrafonist. En dan moeten we allemaal niet vergeten dat het ook op 12 mei moederdag is. Dus uh, misschien een leuk idee om moeders mee te nemen naar het jazzconcert. Ja. En dan hebben we op, uh, dat stond niet op de kalender, maar dat wist ik toevallig, dat 19 mei, hebben we de classic concert uh, met de blazersgroep Septentrionus. En ik dacht Sept, dat zal zeven zijn. Nee dus, dat heeft te maken met de sterrenbeeld, de grote bier. En dat is uh, septentruines en nou, ik, uh, Die komen optreden uh, om half drie, kerk open en drie uur is het. Tijdens dat weekend hebben we natuurlijk ook Max Verstappen hier, dus het ja. heel lekker druk. 18 en 19 mei hebben we de Max Verstappen dagen op het circuit. En ja, dan zitten we niet in Hotel Hoogland, maar dan zenden we uit vanaf het circuit. Juist. wat wordt een hele spannende uitzending. Dan uh, 25 mei, uh, live optreden van school schoolband de Ribbon Valley High School op het Raadwensplein. Dus om twee uur middags en op 26 mei het koorconcert Lente in de Sint-Agata-Kerk vanaf half drie en dan 30 mei, daar moet jij alles van eten regenboogborrel voor jong en oud in het aan de zee, ja we gaan dus van, echt aan zee deze keer. Ja, hier. van half zes tot half acht. Uh, en dan hebben we op 9 juni Standford Alive bij standpaviljoen Mango's en Brussel's. Van vier tot uh, middernacht. En dan uh, 14 juni Theo Hilbers vismaaltijd op het gastgesplein aanvang. Uh, half zes Kosten 14 euro voor een kereltje. Je moet snel zijn bij de Bruna, want het loopt goed. Ja, en dan zijn er nog een heleboel andere dingen. Maar we zoeken ook nog, en dat is wel belangrijk... voor het Rode Kruis Zandvoort... Uh, collectanten in de week van 16 tot 22 juni. Opgeven kan bij e-boy... e-b-o-o-i... hapenstaartje rodekruis.nl... of 06-1553-1239... 06-1553-1239... Ja, en dan uh, heb ik een, toch een trieste mededeling... die ik even kwijt wil... Uh, een zeer bekende Zandvoertse is uh, gistermorgen overleden, Ati uh, Buchel van Dalen. Uh, dat is gisteren gebeurd. Aanstaande vrijdag is de begrafenis hier in Zandvoort. Het is middags om twee uur. Een uh, relatief jonge vrouw. We kennen haar natuurlijk van de juridische scholen hier in Zandvoort. We kennen haar als beheerder van de zeereep, camping, de caravans. En hartelijke, vriendelijke, hardwerkende vrouw. Uh, nou, dat moet toch even gezet worden. Zeker, een codelance aan de nabestaanden. Ja. Uh, na deze uitzending gaan we... Uh, uh, kunt u luisteren naar deel 2 van de uitzending van ZFM Oudstandvoort uit 2013... waarin Harry van Deursen terugblikt op de drukkerij van Deursen en nog vele andere onderwerpen. Nou, en uh, nu mogen we gaan bedanken. Ja. Oh, yeah. We gaan bedanken allereerst Roy van Buringen voor de techniek. We gaan bedanken Kort Draaier voor de samenstelling van de muziek. De redactie Gert van Kuik en de redactie G. Rutte. De koffie G. Rutte en Rick van Schieven zal spreken. De presentatie Roy. Het was een genoeg weer om met jou hier samen te mogen presenteren. Het was weer heel gezellig, Pieter. Heel ja. bedankt Hoogland voor de koffie, de thee en het water. Prettig weekend en volgende week uitzending vanaf het circuit.